Hij zou in YouTube filmpjes zingend hun dood hebben gevierd... en hun lichamen hebben geschopt en bespuugd. Daar staat maximaal levenslang op. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de vernederingen... zich vermoedelijk voorgedaan tijdens de gevechten in de stad Hama... in april 2015. De verdachten melden zich begin oktober in Ter Apel.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 En de marie heeft in de haven van Den Helder het marineschip Johan de Wit op drugs doorzocht. Het schip kwam gisteren terug uit het Caribisch gebied. Vorige maand werd aan boord van het Nederlands schip een militair aangehouden met drugs. Hij had ongeveer 11 kilo in zijn rugtas zitten, waarschijnlijk cocaïne. Drie helikopters die aan boord van het schip waren zijn gisteren al onderzocht op drugs, net als het personeel, maar toen is er niks gevonden. Het weer. Vanavond wordt de wind hard of stormachtig... en zee zijn zware windstoten mogelijk. In het noordwesten is er kans op regen. Ook morgen blijft het waaien... en vooral s'avonds op steeds meer plekken dan regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het valt mee met de drukte in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 60 kilometer file... en de volgende files leveren daarbij meer dan 10 minuten vertraging op... Op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. 5 kilometer en een kwartier oponthoud. Drie kwartier vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Zoetewoudendorp. Staat daar 24 kilometer file. Op de A6 Muiden-Lelistad tussen knooppunt Almere en Lelistad. Een kwartier verdraging. Ruim een half uur oponthoud op de A7 Horen-Zurich tussen Den Oever en Kornwerderzand. En 10 minuten verdraging op de A9 Amstelveen-Den Helder bij Heilo. Tot zover de verkeersinformatie.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 We'll <laughs> be Een beetje, beetje, beetje, beetje informatie, een beetje, beetje goede muziek gaan we draaien. Joh, <laughs> dit is juist Die uh, train and you're the one for me. Heerlijke plaat, zou ik zo zeggen. Goedemiddag allemaal. Weer even wennen, weer achter die microfoon dat is van mij weer een tijd geleden... maar dat gaat allemaal vast uh, goedkomen. Het is niet voor het eerst dat ik trouwens op uh, CVM uh, te horen ben. Nee, nee, nee, nee. Ja, de jaren negentig zal ik op de zondagmiddag... Het problemen in de zomer met het parkeren van je auto. Toen zaten we nog in de watertoren. En eerlijk waar, ik had een programma tussen 2 en 4. Uh, ja, ik heb er uh, heel vaak uh, moeten bellen van jongens, ik ben 5 minuten later. Maar goed, dat is uh, nu niet aan de orde. Hey, leuk dat je uh, blijft hangen. Tot dan uh, vanavond, uh, nogmaals 7 uur ben ik uh, bij je met... Uh, Hele lekkere muziek. Justin Timberlake gaat voorbij komen. Horry Nest gaat voorbij komen. En uh, kortom, mocht je nog wat muzikale suggesties hebben, laat het dan eventjes weten. Dan, uh, dan komt het allemaal uh, wel uh, goed. We gaan een beetje oude disco draaien. Uh, een, beetje, een beetje soulful. En dit is ook een hele goede. Billy Ocean en stay the night. I'm no wrong You and I, you and I, you and I, you and I you And I, yeah. We'll turn and down low No need to fight We'll take a nice and slow day And I'm polite Oh, we're gonna let go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 Oh, mm -hmm. En de Tuxedo-W. Ja, plaatje die van de zomer is uitgekomen, ja. Aankomende, deze dag is echt een uh, belangrijk uh, dagje. Ja, ja, ja, voor de Formule 1, want dan gaat de Raad. De uh, stantwoord die gaat beslissen over uh, over dat budget, aanpassen van het budget, ja. Ik ben benieuwd hoe dat zich dat allemaal gaat ontwikkelen, hoor, de aankomende periode. Want het, was, het gaat wel spannend worden, denk ik, hoor de barbecue nog niet weggegooid, dus mocht er nog wat beestjes of zo... Uh... Ach, goed, goed. Laten we het daar uh, niet, niet over hebben, oké? Okay? Het is weekend. Dit is Dance Radio en CFM met de middageditie. En dit is Delegation and put a laugh on me. So what's it gonna be, baby? The clock is ticking. We got the rest of this song. And then we got all night long. You did. Damien en uh, Wat Je Kan aan Doe. Een plaat van enige tijd uh, geleden. Heerlijke, heerlijke plaat, als je het, uh, aan mij vraagt. Uh. En daarvoor rijden we natuurlijk... Uh, ...Delegation en een tweede van me... ...hier op de Dance Radio CFM. Ja, het is eigenlijk een soort uh, testprogramma... moet we weer een beetje erin komen, zeg maar. Uh, een, beetje, een beetje format ontwerpen en zo. En uh, we gaan dat dagelijks doen... Uh, ...door de week, tussen vijf en uh, zeven. Vooral nog op maandag, uh, donderdag en vrijdag. Misschien ook wel op dinsdag en woensdag nog. Daar zijn we nog mee bezig... Daar komen we normaal nog Berry de Bruin tussen 75. Ja. Blijf erbij. Hier is Donna Allen.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 Natuurlijk van, uh, <laughs> <Suck -kan. tie> uh, en natuurlijk uh, natuurlijk snel van... Sakka. ik is van velletje aan? En Jasmine Thompson en... Eet <tie> nou, Buddy, hier op deze vrijdagmiddag. <tie> het is alweer uh, 25 oktober uh, 2019. Ik moest er even over nadenken. Ja, ja. Tien over alles is. Uh, straks het weerbericht gaan we doen. Ik heb misschien wat uitgangstips uh, uh, voor jou. Dus kortom, uh, blijf uh, lekker hangen. Want in twee uur gaan we natuurlijk ook... Uh, heel veel leuke classics draaien. Uh, uh. Ja, nee... Dat dat is, is gegangeneerd. Mocht je nog wat muzikale uh, suggesties willen, laat het ons dan uh, eventjes weten. Maar we kijken hoe we eigenlijk We moeten het nog even over hebben eigenlijk. Ja. Nou, goed, goed, goed. Dan draai ik gewoon voor jou gewoon leuke plaatjes. En dit is er ook een, hoor. Zet je radio maar wat harder. Want dit is een van mijn favoriete classics. Millie's cut. Weer uit de jaren tachtig vandaan. En every little bit. Hier op CFM Dance Radio. Four. We uh, zijn uh, jaren negentig, uh, vandaan. Hier CFM Dance Radio, ik zeg goed een avond. Blijf hangen, Zomerdijn Sisters Slaats. Maar hier Justin Timberlake. It goes electric wavy when I turn it on. Off of my city, off of my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, I got soul in my feet. I feel, I feel that them. hot blood in my body. But when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 It, so don't stop I love you and the things you do 6 slides, I'm thinking of you. Hier op CFM uh, en Dance Radio. Voor de radio, uh, Justin uh, Timberlake. En. Uh, can't stop the feeling. Uh, ja, nee, goed. hele goede avond. Uh, dit is uh, Dance Radio en CFM. Probeer nog even wat te veranderen. Ja, dat gaat, dat gaat helemaal leuk. Ja, ja, het is 4 uh, minuten voor 6 betekent dat het eerste gedeelte van het uh, middagmeergezin op CFM Dance Radio er alweer op zit. Een soort uh, proefzending. Uh, vanaf maandag gaan we officieel starten met uh, Berry de Bruin. Uh, Tim de Vrent gaat ook nog uh, presenteren en ik onderschrijven. Er komen nog meer DJ's. Dus uh, blijf er al luisteren, zou ik ze zo zeggen, dus, uh, 24 uur per dag naar Dance Radio en CFM. Tot aan uh, 6 uur, uh, een, van in, uh, ja, ook een van mijn favoriete classics. Ja, Ik heb het over Paul Hardcastle. En don't waste my time, hier op CFM Dance Radio.